Dood van de Marktkoopman. Een zestiendelige hoorspelserie naar het gelijknamige boek van Jan-Willem van der Wetering. Bewerking Anna Bosman. Regie Mijne te goede. Deel 13. Zo, wat zo? Zakengesprekje zo te horen, hè? Inderdaad, een zakengesprek. Een nieuwe partij Damast gekocht, schat ik? Een nieuwe partij Damast. Ah, ah, ah. Voor bruiloften en partijen. Ja, Damast voor bruiloften en partijen. Niet zo geschikt voor begrafenissen, vind je wel? Begrafenissen? Wie is er dan dood? Is er dan dood? Dat vraag jij. Vraag ik, ja. Ja. Lagen ja? en jullie Elisabeth. Oh, die zijn dood, ja. Die liggen in de kelder van het hoofdbureau, in het koelvak. Nou ja, dood is dood. Hè. Zo staat het. Geen kwaad woord over de doden... Wij, dus ik van de politie, interesseer me meer voor de man of vrouw... die Aage en onze Elisabeth heeft vermoord. Leuk feestje wel, hè? Misschien wel het feestje van de ontknoping. De ontknoping? Van wat? De ontknoping van de moord op meneer Rogge en meneer Elisabeth. Kom, Sainz. Kom eens kalm, kalm, kalm de vier. Tel het naar mij. Ben je verliefd? Hoe, hoe weet u dat, commissaris? Nee, daar gaat het niet om. Het gaat om een grote dode witte rat. Zijn buik was opengesneden en zijn ingewanden hingen eruit. Hij, hij, hij sopte en hij stonk in zijn bloed. Hij daarover gedroomd. Nou, dat kan. Ik droom altijd over schildpad. Die rat lag op het deurmat. Toen ik je naartoe ging, vond ik hem. Olivier is er nog over stuur van. Ja, ik ook een beetje. Ja, een rat op de deur? Man. Ja, ja, ja zo'n grote. Jongen, jongen, jongen, jongen, jongen. Hoe komt dat toch zo'n grote rat op jouw deurmat? Iemand heeft hem daar neergelegd om mij te treiten, hè? We hebben geen rat in het gebouw. En of we ze wel hadden, zouden ze bruin zijn. Ja, ja, ja een witte rat, dat is nog wel bijzonder. Hè? Ja, ja. Witte ratten worden meestal alleen in laboratoria gebruikt. Ja. Ja. Ja. Als huisdier zie je ze zelden. Uh, u gelooft me niet, maar ik... ik heb hem meegebracht. Hij staat op mijn bureau. Oh, je hebt hem al opgezet ook. Ja. Meneer. Oké, oké, oké. Witte rat op de deur, man. ja, ja. Waarom zou iemand jou nou willen treiteren met de rat? Ja, weet ik veel. Nogal het werk, weet je niet? Eerst vangen, doodmaken, hopen snijden. Ja. Moeten mee over straat. Ja. Heb je misschien vrienden die last van een afwijking hebben? Ja. Of, of die weten dat je niet tegen bloed en ratten kan? Of, uh, collega misschien? Nou, euh, <laughs> Heb je iemand beledigd de laatste tijd? Dwars gezeten? Gepest? Ach, ja, gisteren had ik wat woorden met, met Cardozo, maar hij doet de laatste tijd zo lullig, zo achterdochtig dat die overal wordt buitengehouden onzin natuurlijk. Oh, dat is dus niet zo, vind je? U wel? Ja, mijn beste Gier, dat was de vraag niet. Ach, het is maar het idee en een, uh, een gevoel. Nou, dan moeten we dat idee en dat gevoel even de wereld uithelpen. Ja. Ja, kak! Hulenkak! Ja, ja, wat, wat, wat nou weer? Hondenkak! Iemand is zo leuk geweest om vanmorgen vroeg hondenkak te gaan scheppen. En dat denk me een emmerje voor mijn voordeur te zetten. Ik kom buiten en staat er van enkels toe in. Een, een goeiemorgen met hondenkak, alles vol stront. Nou wie dat gedaan heeft, heeft een bloedhekelaam of een stapel gek. De Gier had een dode witte rat op zijn vloer man. Wat lag je in nou de man van ieder hondenkak, hondenkak zo leuk, jongen? Altijd lol als ik op de stront bagger. Weet je dat het een meeuw op mijn kop scheet? God, commissaris, een mooie brigadier kwam niet meer bij. En dan lol dat hij had. Wat lag ik ooit om jou tekortkoming, hè? He, meneer hier, de brigadier, de hoop van het korps... maigret in spe, kan je tegen een spetje bloed? Of ik daar ooit om gelachen Heren, laten we nou niet zenuwachtig geworden nee. dan wel zijn, hè? Nee, nee, nee. Doe ratten, honden, kak, mekaar oh. gaan uitlachen. We hebben allemaal geen zin. Uw collega, eh, Cordeaux, zo, ja, ja. Heb jij het soms gedaan? Ze ik... hebben je tenslotte flink getreid, dat hij waar. Nou, dat valt wel mee... En daarbij, ik hou er niet van om dieren dood te maken. En van een hondendroog ga ik op 7 kilometer afstand al overgeven. Dus, het is, uh, het is uh, iemand anders. Uh, ja, als ik cadeau zou kunnen geloven. Uh, uh, wat nou, wat nou. Uh, hey, uh, oh, wat, uh, Nog zo'n incident in de, de bijeenkomst. Begrepen? <kwijnt> ja. Uh, goed, kom Oké, okay, zeker. Worden. Ja, kom er zijn. Juist. Nou. Ik denk maar, wie ben ik... ...dat de verdachte ons doen en later zo op de voet heeft gevolgd. Die bedacht is brutaal. Is zeker van zijn zaak. Mm. heeft, laat ik zeggen, een twijfelachtig alibi. En is niet bang, maar slim. Verdomd. Ik stond naar die griezelfilm op de tv te kijken. En toen kwam die kunstenaar naast me staan en vroeg of ik bang was. Mooi oh, je ja, adjudant? Mooi. Noem je dat mooi? Oh ja, je kan er ook bang van worden. Bent u bang? Hm, ik ben voor niemand bang. Moet je eens kijken, jasses. Ja. Uh. Dus u bent voor iemand bang? Ik ben bang, alleen bang dat ik in de hondenkak trap. <laughs> dat je dat die bang is voor hondenkak. Zo, ja. so, zei onze zilver dat. Ja, maar we kunnen die zilver toch moeilijk aanhouden voor het vermoorden van een rat en het scheppen van uh, hondenkakken. Niet zo snel, niet zo snel, je Judant. Hij wou jullie schokken. Jullie zijn de honden die achter de vos aan zitten. Ja. En als je de honden in de war maakt, loopt de vos weg. En het is hem gelukt ook. Jullie waren even in de war. Wat niet zo slim is. Ach, uh, dan... Misschien dacht hij dat jullie dronken waren. Hè? Ja, dat dat je niet. zou vergeten wat hij gevraagd had. Ja, ja. uh, je Kom, was het misschien ook vergeten. Jullie verdachten hem niet toen hij hier binnenkwam. Maar jullie weten het nu. Onze vriend Silver heeft jullie toch overschat. Dus Silver uh, is het vosje. <laughs> kan. Kan, heel goed. Maar het hoeft niet. Ja, vergeet vooral niet dat hij de politie haat. Hoezo? Heeft hij ook zijn redenen voor? De politie heeft zijn grootouders meegenomen, uitgeleverd aan de bezetters. Waarvoor hebben die oude mensen vergast. Ja, hij associeert hun dood met ons. Als hij jullie op de een of andere manier kan grijpen, dan boekt hij iets van zijn schuld in. Schuld? Ja, inderdaad, schuld. Hij leeft nog. Ik kan me dat allemaal best voorstellen. Toen ik in de oorlog in de gevangenis belandde, zaten we met zeven man in een cel. En ze werden allemaal doodgeschoten, één voor één. Ik bleef over. Hm. En ik voelde me schuldig. Ja. Ik begrijp het meer. Trouwens nog, als, uh, als Duitsers me de weg vragen, heb ik nog steeds de grootste moeite om beleefd te blijven. Ja, ja maar, uh, we proberen de moord op zijn vriend op te lossen en de dader te pakken. Als, als hij ons tegenwerkt, dan, nou, dan, dan zou het kunnen zijn dat hij, dat hij probeert uh, zichzelf te beschermen. Louis Zilver was thuis toen stierf. Ja. Dus ik denk dat we het er allemaal over eens zijn dat de moordenaar buiten was. hoogstwaarschijnlijk waarschijnlijk op het dak van het oude woonschip dat tegenover het huis ligt. Ja, ja. maar uh, Zilver kan even naar buiten zijn gegaan, hè. Nou, uh, uh, toch zou ik ervoor zijn om hem aan te houden. We kunnen hem altijd uh, een paar uur vasthouden. Ja, daar ben ik het mee eens. Alleen om die hondenpoep en die dode rat? Ja. Nou, nee. Dat mag nou even cadeau. Ik <tus> heb nog reden, meneer. Ah, huh? Nog een reden. Ja, het schilderij in Agerogges Kamer, meneer. Misschien herinnert u zich dat nog. Uh, vaag, ja. Er staat een bootje op. En daarin zitten twee mannen. Ager en Bezuur. Daaromheen is alleen maar zee. Het is nacht en water en lucht lopen in elkaar over. Zwart, blauw en witte lichten en een bootje. Ja, nou en? Het gaat niet om het bootje of die zee, maar om het gevoel van, van vriendschap wat ik uit het schilderij haal. Nou. Misschien heb ik het helemaal verkeerd, maar voor mij waren die twee mannen op het schilderij... Streepjes eigenlijk, maar helemaal in elkaar opgaand. Heel dicht bij elkaar bedoel ik. Ja, ja. ja ik bedoel niet dat ze homofiel waren of zoiets. Nee, nee, misschien begrijp ik wel wat je bedoelt. Je hebt gelijk, denk ik. Bezuur vertelde dat de mannen... Ja, ik ga door zo. Ja, me... Weet jij wie Bezuur is? Uh, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Meneer de brigadier, die heeft me ingelicht. Mooi, uh, ga door, uit je dan. Nee. Nou, bezuur vertelde dat de twee mannen Roggen en hemzelf voorstelden. Hij werd er nogal uh, ja, huilerig van. Ja, Drankzeker. Ik geloofde dat hij zich flink aanstelde. Nou, nee. Ik geloofde dat hij dat niet deed, meneer. Nadat het schilderij gemaakt werd... raakte de vriendschap tussen Aag en bezuur uit. Het schijnt dat zijn zusje Esther verteld heeft... dat Rogge zich afkeerde van bezuur. Ja, Afkeerde, afkeerde. Zo plechtig hoefde hij ook weer ja, ja, niet. In, in ieder geval liet hij hem letterlijk zakken. Mezuur vond het eigenlijk een rotzorg... kreeg de zaak van zijn vader, inclusief een groot huis... Ja, mooi. Maar stel nou dat Rogge, en daarom begin ik erover... dat Rogge, kennelijk nog een grillig heer... ...hetzelfde met zilver heeft uitgehaald. Kan. Zilver zou niet helemaal normaal kunnen zijn. Zwaar belast door het verleden. Had zich vastgeklampt aan Rogge, die liet hem vallen. En dat heeft hij niet gepakt. Maar ja... We hebben geen enkele aanwijzing voor die theorie. Nee, nee, nou. dat, dat, dat niet, meneer, dat niet. Maar het betekent niet dat het onmogelijk is. Ik bedoel, eh, Rogge was een rare vent die, die, die niemand nodig had, yes. die, die iedereen uitschoold. Misschien heeft hij eh, tegen Zilver wat gezegd om, om op te laten. het huis uit, de markt af. Hagen wat wat grillig, ja, dat niks in deze maatschappij. Ja, eh, kom, brigadier, geen theorieles vandaag. Uh, ja, ga verder, brigadier. Nou, die rat bewijst dat die Zilver niet helemaal zuiver is. Doodmaken, opensnijden, niet me tot de mat leggen, ga er maar eens aanstaan. Nou... Iemand die zoiets doet, die kan ook een bal met spijkers maken en die moet z'n smoel gooien. Hmm. Juist. Dus jullie denken allebei dat zilver is weggestuurd, hè? in een opwelling. Ja, ja. Nou goed, hmm. als we dat mogen veronderstellen. Ja, van, die, van die juffrouw we hebben we ook van die rare verhalen gehoord, hè. Midden in de nacht zeilen met windrachthonden. Ja, maar, dus... iets minder dan. In mens, hè? met dat, dat, dat rare surrealisme. Ja, maar goed, heer, nog, ja. nog één keer dan maar. Zilver ging naar boven, naar zijn kamer. Uh -huh. Haalde zijn uh, proppen schieten. Ja. Rende naar buiten. Dode Rogge en kwam ongemerkt terug. Esther heeft hem niet gezien. Hij ja, ja. zat op de en was even de keuken bezig. Ja, gezien. ja, prima. Okay. Nee, nee, nou. Rogge, dat weet je toch wel, zette graag mensen verschut, Misschien ook Zilver. Eerst een vriend van <coughs> dik en dun en dan opeens, hup, wegvriendschap. Eentje ja. hok Zilver weg. Ja. Voor Zilver Rogge ontmoeten was hij een depressief mannetje... ...dat op een bovenkamer hokte en zijn tijd verlummelde. Tja. U gelooft dat niet, meneer. Nee. Maar mogen we hem aanhouden? Nee. Nee? Nee. Maar jullie mogen hem wel uitnodigen voor een gesprek. Hier in deze kamer. Misschien krijgen we nieuwe aanwijzingen na die ratten. En die kak. En die kak ja. Inderdaad. <laughs> ja, dat is misschien een beetje kinderachtig, hè? Al is dat nauwelijks strafbaar. <clears throat> Geen leuke situatie. Nee. Cadeau, nee, zo. Ja, commissaris. Ja. Wat denk jij ervan? Uh, uh, ja, het lijkt me een goed idee, commissaris. Hij moet zich wel opgelucht voelen nu hij met de heer heeft afgerekend. Zal ik hem gaan halen? We hebben tenslotte dezelfde achtergrond, ziet u. Als ik hem ga halen, dan blijft hij misschien wat ontspannen. Nou ja, ja, prima. Maar uh, voorzichtig blijven. Ja, Neem zeg. iemand mee. Dat ja. ik geloof dat hij niet schuldig is, dat zegt natuurlijk niks. Nee, natuurlijk. En uh, meteen meenemen naar mijn kamer. Jazeker, meneer. Prima dat ik er niet hoef te doen. Ik zal hem zijn nek omdraaien. Ik schop hem tussen. Ja, heer. De zak. Uh, verder nog iets, heer. Uh, moet u die rat nog zien. Nee, zon? die rat hoef ik niet te zien. Ik zie liever dat jullie die zaak oplossen. Ja. Het gaat nog altijd om moord. Ja. stelt naar 13e deel van de dood van de marktkoopman, het gelijknamige boek van Jan Willem van de Wetering in de bewerking van Anna Bosman. U hoorde Piet Reumer, Hans Hoekman, Robert Sobels, Hans Dagelet en Kees Broos. Techniek Andre Jansen en Leon Dubois, ri, mijne te goede.